Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Reizigers die sinds maandag zijn teruggekomen uit landen in Zuidelijk Afrika... moeten zich op corona laten testen. Minister De Jonge schrijft dat aan de Tweede Kamer. De GGD's gaan al die reizigers benaderen. In het zuiden van Afrika zijn besmettingen geconstateerd... met een nieuwe coronavariant, de omicron variant 600 passagiers van twee KLM-vliegtuigen die gisteren landen op Schiphol zijn getest. 61 van hen zijn besmet. Met welke coronavariant is nog niet bekend. Het Outbreak Management Team heeft het demissionaire kabinet de overweging meegegeven om de kerstvakantie eerder te laten beginnen. Dat is te lezen in het laatste OMT-advies. Ook vroeg het OMT aandacht voor Black Friday en de risico's die aan de drukte in winkelcentra verbonden zijn. Het kabinet besloot gisteren tot het sluiten van niet-essentiële sectoren vanaf vijf uur middags. Die avondlockdown gaat morgen in en geldt vooralsnog tot en met 18 december. De situatie wordt op 14 december opnieuw beoordeeld. In de buurt van Mexico stad zijn bij een busongeluk zeker 19 mensen om het leven gekomen. Tientallen andere passagiers raakten gewond. De remmen van de bus hadden begeven waarna hij tegen een woning botste. In de bus zaten pelgrims die onderweg waren naar een katholiek bedevaartsoord in Mexico. De Amerikaanse componist Stephen Sondheim is overleden, meldde Amerikaanse media. Sondheim schreef tekst en muziek voor musicals en was vooral bekend van voor West Side Story en Sweeney Todd. Hij won in totaal zeven Tony Awards, de belangrijkste Amerikaanse theaterprijzen... en een Oscar voor muziek uit de film Dick Tracy. Steven Sondheim is 91 jaar geworden. In de Eredivisie is gisteravond één wedstrijd gespeeld. NEC verloor in eigen huis van SC Cambuur het werd 3-2 voor de Friese die door de overwinning stijgen naar de vierde plaats op de ranglijst. Wow. Het weer veel bewolking, een kans op regen en natte sneeuw. In de buien is het 2 graden, verder wordt het een graad of 5. Ook morgen buien met kans op hagel of natte sneeuw en 2 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een korte file op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Amersfoort. Verknopt Amstel 5 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 In zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Tobak leeft. Zo, nou, even kijken hoor. Zijn we er klaar voor? Ja, volgens mij wel, hè? Potverdorie zitten die gasten van Toepak Leeft en nou alweer. Ja, is toch prachtig, jongens? Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Dacht het wel, die hou je maar streng in de gaten. Gewoon Toepak Leeft op de radio. Fijne toestel op aanstaan. En uh, volgens mij ben ik een beetje aan het klooien... met allerlei stekkertjes die niet werken. Nou goed, het komt zo wel, denk ik. Ja, zit in ieder geval alleen in de studio... in afwachting van de vrouw des huizes... O jee, er is altijd weer spannend of zij niet met de fiets... alle mankementen heeft gehad waar de zon is te boven zijn gegaan natuurlijk. Want het regent wel. Is het dan ook glad? Ik weet het eigenlijk niet. Bij de auto heb ik het eigenlijk niet zo gemerkt. Eigenlijk. Nee, het is uh, de dag nadat natuurlijk uh, dit te horen was. Vanaf aanstaande zondag een lockdown in de avond en de nacht. Het ingang van aanstaande zondag, 28 november, is tussen 5 uur s'avonds... En 5 uur s morgens, in principe, alles in Nederland gesloten. Yes, alles is gesloten. Dat klinkt dan heel veel. En dan luister je nog hier. En ik. Wat, wat zegt hij nou precies? Of wacht. Nog even één keer. Want ik had het niet helemaal begrepen. wat hij nou bedoelde. De ingang van aanstaande zondag, 28 november. is tussen 5 uur s'avonds. en 5 uur s morgens. in principe, alles in Nederland gesloten. Mag ik dan wel de straat op? Dat mag wel. Oké, okay, dus ik mag wel de straat, gelukkig. Maar dan klinkt het toch helemaal niet zo dramatisch. Het is dus gewoon alle winkels zijn dicht om vijf uur. Net zoals vroeger ging ook alles dicht. Dat was misschien zes uur dan. Maar nu een uurtje eerder. Alleen het is ook wel weer irritant. Gewoon de horeca, waar niks gebeurt, roepen het altijd maar weer. Want ja, dat gebeurt thuis natuurlijk altijd. Thuis gaan ze elkaar wel besmetten. Die is er ook de Sjaak. Terwijl, ja, gisteren nog heeft Black Friday. Daar ging iedereen wel even fanatiek naartoe. Om daar nog boodschappen te doen en allerlei aanbiedingjes te scoren. En, en nu vanaf uh, morgen is het, dus, uh, is het dus de bedoeling dat we na vijf uur rustig thuis gaan zitten. En wachten tot het allemaal afzwakt. Ja, precies. Nou, we zullen het merken gewoon. Nou, we rijden eerst even een plaatje deze vroege morgen. En dan gaan we straks uh, van start met, uh, met z'n twee. hopelijk. Blijf de angst toevallig stil op de trap. Ik vind het spannend. Eerst maar hier even, Bryce Weiss. Light goes on when the go out. All things up, gotta come back down. I'll end up strange if I don't go crazy. Fut Life goes on when the lights go down. I need more than just dreams to take me out of this feeling. Need more than just tears to fill this glass back there. And I'm sore from tattoos I should've known wouldn't heal me And I'm finding some peace And starting wars with myself Life goes on Life goes on No free will without the choice How you gonna scream without the voice I can't think around the noise It gets harder to avoid It all gets harder to avoid No free will without the choice How you gonna scream without the voice I can't think around the noise Life goes on when the lights go out All things up, gotta come back down I'll end up strange if I don't go crazy first. Life goes on when the lights go out I need more than just dreams to take me out of this feeling Need more than just tears to fill this glass by death And I'm sore from tattoos I should've known wouldn't heal me And I'm finding some peace and started with myself Life goes on Life goes on the choice how you gonna scream without the voice i can't think around the noise it gets hard to avoid it all gets harder to avoid no free will without the choice how you gonna scream without the voice i can't think around the noise meet me after midnight crawl up on the rooftop canvas burning up like stars in every sky keep me with Thoughts like words we try to live by, verbalizing something hard to describe. No free will without the choice. How you gonna scream without a voice? Say I can't think around the noise. It gets hard to be a boy. It all gets hard a No free will without a choice. How you gonna scream without a voice? I can't think around the noise. Ah, leeft fijn dat we tussen de baan staan. En kijk, kijk helemaal verdronken. Komt ze uh, binnen. God, goedemorgen. Ja, goeiemorgen. Wie Bryce, natte we... morgen is het. Dat is zeker. Bryce, uh, Vince en dat heet uh, Life Goes On. En wat zit er weer zo'n bekend geluidje in? Hè? Dat is altijd zo grappig om dat even te luisteren. Dat is natuurlijk dit. Dat zit erin. Ja, zeker. En dit is, en dit is niet eens het origineel, want het origineel is natuurlijk van deze man because of long-standing friendships with individuals. My favorite group, Buffalo Springfield. Yes! Daar komt het vandaan, Buffalo Springfields. Life, for what it's worth. Daar is het hoge geluid vandaan gekomen en iedereen is er door geïnspireerd. En maakt weer nieuwe muziek. En dit is Bryce Price, die dus ook een uh, platteren om me heen heeft gemaakt. Life goes on. Leven gaat gewoon verder. Met beperkingen, hè? Ja. Ja, met beperkingen. Alleen vandaag is alles nog even los. Oh ja, los, we hebben de mondkappen op. Ja, en ze hebben expres het de regen aangedaan. Ja? Waardoor <lacht> we gewoon veel minder gaan doen, want het is gewoon rot weer. Ja. Dus goed teken om binnen te blijven. Oh, Wij roepen hier altijd, één one-liner is altijd... Uh, blijf binnen, je buiten niks te zoeken. Je vertrapt de natuur en steekt mensen aan. Ja, ook dat nog. Ik heb nou ineens een droog hoestje, oh god. Oh jeetje. Daar gaan we. Nou goed, je bent gevaccineerd. Je ja. gaat overleven, dames en heren. Met dan. Ja, nou goed. De afgelopen weken een hoop te doen. Ik moet zeggen dat ik het nieuws niet helemaal op de voet gevolgd. Het was wel veel corona natuurlijk... En uh, ik heb vanochtend ook een broodje Omicron genomen. Ah, helpt dat? Omicron. is dat? heerlijk. Oh. Nee, dat is een nieuwe variant, hè? <laughs> een nieuwe variant. Ja, je moet in, ook gelijk zorgen dat je afweerstoffen bouwt en zo. Ja, maar goed, ik heb van afgelopen week, het, afgelopen week eigenlijk een beetje heel veel in het zomerhuisje gekrust. Dus ik heb niet al het nieuws op de voet gehouden. Oh ah, ja, maar dan ben je wel maar... goed in 803. Ja, ja, dat is wel zo. Maar ja. goed, ik hoef niet meer. Ik ben het ook al. Uh, ik heb, ik... Je hebt één gehad? Ik en heb je het al gehad. En ik heb gevaccineerd. Ja, nou, dan zit je wel goed. Dan hoef je eigenlijk die extra prik bijna niet te ik. Nee, het grappige is, de besmettingen lopen op, hè, verontrustend. En dan krijg ik aan de uh, uh, uh, eettafel s'avonds nog even een ander verhaallijntje van de, de, de underground verhaallijnen. Oh. En dat schijnt de regering gewoon helemaal niet te bereiken. En die zegt van. Ja, vind je het gek dat die besmetting oplopen, Zegt mijn dochter die helemaal niet met het nieuws bezig is. Zegt ja, straks ben ik natuurlijk heb ik die QR-code niet meer over een half. Ja, wat ga ik doen? Ik ga natuurlijk weer een coronetje opzoeken. Ja, ja, ik, ja, ja, ja. ik laat me gewoon in mijn gezicht hoesten, want dan krijg ik die QR-code weer. Ja. En die prik, ja, dat, dat ga ik nu natuurlijk niet doen. Dat is niet handig, want mijn afweersysteem is redelijk op orde. Dus dan ja. ga ik natuurlijk nog geen prikje erbij gooien. Dan ga ik gewoon die corona op. En die moet, die moet je gaan betalen ook, hè? Mensen vragen gewoon geld om de corona door te geven. ja, ja Dat ja. is heel bijzonder, maar goed, daar hoor je helemaal geen verhaallijdjes over. Ik durf het niet aan, hoor, om te zeggen van hoest mij maar aan. Dat durf ik toch niet aan. Nee, ja, ik weet niet of ik het zou doen als je gevaccineerd bent. Is dat niet nodig natuurlijk. Nee. Kijk, wij moeten een update doen met... de met de, met de prik. En zij ja. moeten een update doen met de nieuwe variant. Ja. ja. Weet niet ja. of ze daar ook een, een, een protocol of een ding is bijgeven. Een, een certificaat. Dit is de nieuwe variant die ik nu ik in je gezicht doe. Ik heb geen idee. Maar <coughs> ik heb dus een nicht van mij en een dochter van mijn broer. En die uh, is uh, zwanger. Niet gevaccineerd. En die zit in Afrika. Oh. Dan heb je wel 3 out of 3, heb je. Ja. En dan staan we hopen dat ze wel terugkomen. Ik heb gisteren al gehoord dat de KLM wel mensen terugneemt, maar je wordt wel, ze worden allemaal getest, hè? Ja. En ik had toch ook wel iets gehoord van dat er toch uh, 65 mensen besmet waren. Eerst waren het er 15 en nu schijnt het toch wat meer te zijn. Ja, gisteren opnieuw hoorde ik dit verhaal. Wat heel veel Europeanen niet snappen is dat er in Zuid-Afrika meer mensen sterven door COVID-gerelateerde armoede veroorzaakt dan ja. door de ziekte zelf. En door de, door, de, door de beweging die nu gemaakt wordt... worden we wederom een paar jaar gemaakt in de hele wereld. En met alsof de schuld hier zo ligt. Ja, dat is een beetje lullig eigenlijk. Dan Afrika is een groot land. Er zijn heel veel andere dingen heel serieus. Maar wij, het Westen, pikken natuurlijk alleen... wat is voor ons interessant. Oh, die corona, dan halen we die eruit. En die is echt heel erg. Ja, ja. Voor ons hè, is die heel erg. Ja. Voor de Afrikanen is het een bijzaak weer. Want het zijn belangrijke zaken. Ja, ja ik wil zeggen, hebben af en toe ook met die uh, Ebola te maken... In, uh, ja, inderdaad, de armoede, de droogte, de honger. Ja, ja. En, dan, uh, en dan is dit voor hun uh, een van de vele ellendes. Het schijnt dat ze daar hele goede laboratoria hebben. En die gewoon echt <kwijde> dingen heel goed in de gaten houden. En die hebben gewoon een aantal uh, nieuwe varianten gevonden. En die hebben gewoon gezegd, dit zijn de nieuwe varianten. We weten niet wat het inhoudt, maar kijk, dit hebben wij uitgezocht. Ja, ja, het is niet dat daar honderden mensen rondlopen. Ze zijn er 27 of zo'n instantie ze gevonden. Het zal nog even meer zijn. Natuurlijk. Ja, Het is ook nog wel natuurlijk... Zeker bij de, de mensen die heel arm zijn. Die, die, die wonen allemaal buiten. Dus die hebben ook nog wel veel minder last van. Dat He? zou je ook denken. En het schijnt ja. sowieso dat het auto-immuunsysteem... Het, het afweersysteem van de Afrikaanse mensen... al meer aanstaat. Omdat die veel meer te maken hebben met uh, heel veel dingen... die niet hygiënisch zijn. Ja. Dus het staat al meer aan. Terwijl ze zeggen dat er geen mensen doden gaan. Dat echt wel. Maar, maar dat ik is denk wel de geregeld, hè? door de droogte en de armoede. Ja, zeker. Is nou, zover het praatje, Corona. om straks. Zeker weten we nog een keer terug We doen ook even verontrustende muziek. Maar wel ook over een leuk onderwerp. Waar je niet verontrustend over ho hoeft te zijn: Fishing Sports Team. Hier heb ik toebad, Ik kan het niet Sheldon! Draaien. De wonderen wereld van Tobak leeft. U hebt wel heel moeilijke uren achter de rug. Zegt u dat wel? Het was verschrikkelijk. ik oh, I said that I mess up eventually. I told you that I so what did you expect from me? You shouldn't come. There's no surprise anymore. I know you said that you'd give me another chance But you and I knew the truth of it And advised that mentally You were already out the door Never thought that giving up would be so hard God, I'm missing you and you're addictive all. You're the habit that I can't break You're the feeling I can't put down The shiver that I can't shake You're the habit that I can't break You're the heart that I need right now You're the habit that I can't break I took some time cause I ran out of energy Of playing someone I heard I'm supposed to be But honestly, I don't have to choose anymore And it's been ages, different stages Come so far from Princess Pop I'll always need you In front of me In front of me You're the habit that I can't break You're the feeling I can't put down You're the shiver that I can't shake You're the habit that I can't break I was out of control and I'm sorry I let you Yes! Daarvoor, ik wil alleen maar zwemmen. Oh nee, I want to go fishing. Oftewel, uh, sportsteam. En uh, deep down happy. Ja, als je ver van echt binnen zoekt... dan kom je dacht dat je heel gelukkig bent. Dan moet je soms even op zoek erachteraan. Louis Tomlinson. En dat heet uh, Habits. Bad Habits. Ja, dat kennen we allemaal natuurlijk. Slechte gewoontes. Die kan je maar niet afleren. Dus je, je hebt het... Ik, je, ik zeg slechte gewoontes. Ik zie meteen Thierry uh, Baudet zie ik op het scherm. Ja, ik ja. ja. Met uh, zijn theorietjes. <laughs> En wat leuk is namelijk dat ze zelf nu inmiddels slachtoffer zijn van complottheorieën. Ja, want? Want er zijn nu allemaal tweets en die tweets wordt weer dat engel bij de AIVD zit. Met de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. En maandag was ook de hashtag Thierry is gevaccineerd trending op internet. Echt grappig hè. Dit komt dus uit een Belgische krant hè? Ja, we vorige week hadden we het hier al over natuurlijk. Dat Je hebt Controlled Opposition... Dat betekent dus dat de regering, de tegenpartij, gaat zich uh, nou ja, infiltreren in jouw organisatie als complotdenkers. En gaat uh, informatie inwinnen. Ja. Of ze dat echt heel interessant vinden, weet ik niet. Het lijkt me eindeloos gedoe om dat allemaal bij elkaar te schrapen. Al die onzin. En Wat wil je er dan mee? Maar goed, je kan natuurlijk wel allerlei uh, demonstraties misschien voor zijn. En uh, aanslagen en zoiets. Maar goed, er zijn zoveel complotdenkers. En nu denken dus dat, uh, dat ze onderling uh, de strijd aangaan. Ja, ja, ja. ja. En Thierry Baudet, ja, ja. Ja, maar het is wel leuk, want Lodewijk Asscher... de voormalige PvdA-leider, die grapt ook dat hij het niet chic vindt... dat Baudet de vermeende prik kwalijk wordt genomen. Wat zijn politieke overtuiging ook is, zoiets blijft een persoonlijke keuze. Prima, joh. En ook <lacht> Jesse Klaver reageert op uh, hashtag Thierry is gevaccineerd. Nou ja, het is trending, hè, dus dat zal wel waar zijn. <lacht> dus uh, dat is wel heel grappig. En Willem Engel is helemaal woest. En uh, volgens hem is het een tactiek om hem de mond te snoeren en verdeeldheid te zaaien oh, ja. voor ongevaccineerden. Dus, uh, maar ondertussen worden ze nu zelf uh, de shaak... Van wat, uh, waar ze zelf zo lekker op mee gesurfd zijn. Want dat is het, hè? Ja, ja, ja. gewoon een beetje voelen ja. wat in de groep speelt... en daar gewoon lekker mee, uh, lekker mee op het podium de gang, gaan staan. Ja. Ja, dat is wat mensen willen. Dat, dat, dat, dat geven wij gewoon. Ja. En dan men, Vind je een tijdje leuk om daar... Uh, bij je aan te sluiten. Dat je, oh ja, leuk, wat Jenny Baudet zegt, die is heel erg leuk, leuk. Laatste denk ik. nou, weet niet, ik wel een beetje uitgepoept op die gast gewoon. Ja. Zijn optredens vind ik ook niet zo spannend meer. Nee, er gebeuren geen dingen meer, dus nou ja, de politie komt heel snel. Nou, ik ga naar een andere groep. Ja. Allemaal een beetje de hype, dat is het. En uiteindelijk hebben ze niks in de melk te brokkelen. En dat zou je eigenlijk kunnen zeggen: Geert Wickel, Wilde ze toch best lang volgen, Die houdt zich, hij denkt laat nu maar. Ja. Ondertussen ben ik een beetje uit het spotlight, weet je. Weet je, dan verzin ik gewoon nog iets anders. Je hebt natuurlijk de, de, de, de islam, heb je natuurlijk nog steeds. Ja, hij komt straks Een beetje op de achtergrond, hij denkt: daar moet ik nu, nu niet over beginnen, speelt niet zo heel erg. Nee. En uh, De kastanjes worden anders door het vuur uitgehaald over uh, de corona. Dus ik blijf op de achtergrond. Ik heb hè? me er ook niet over gehoord, over dat vaccineren. Helemaal niet. Eigenlijk. Nee, nee ja. ook niet. Nee. Hij vond het een beetje te ver gaan, allemaal die maatregelen. Maar nu zegt hij er ook helemaal niks meer over. En dan denk ik van nou, er zijn genoeg andere mensen. Ik wacht ja. mijn beurt wel weer af tot ik uh, ergens mee kan uh, scoren. Goed, we dus zaten ja. morgen vandaag ook uh, in de krant te lezen. En uh, ik, wij vragen ons altijd af, of uh, wij vinden het altijd spannend als luisteraar. Als jij wat later bent, Net dan denk ik, oh mijn god. Is je niet met die fiets ergens gewoon ergens tegenaan geknald? Dat je denkt, oh, er ligt ze op straat, weet je wel, wachtend op hulp. En, uh, en niemand maar komt nu naar buiten in die regen. Dus... Hier, wat, zegt u? En niemand komt naar buiten in die regen. Nee, je denkt, wacht de bui wel even af. Ja, <lacht> dat kan ze nog wel hebben, toch? Misschien dus spoelt ze wel weg. Ja, dus die spoelt ze <lacht> deze kant op. Dan trek ik ze zo naar binnen aan de regenjas. Nee, maar goed, het schijnt in Nederland hebben we al 22 miljoen fietsen rondrijden. En de ene fiets gaat nog sneller dan de andere fiets. Het is echt ja. een bizar voor woorden wat er allemaal voorbij is. Jeze, als je op je gewone fiets voorbij, uh, rijdt zeg maar, naar je werk. Echt de meeste oude hier dus wat gaan ze naartoe? Hebben ze haast of zo? Wat, wat, wat, wat, wat gaan ze doen? Oh, waarschijnlijk een vrijwilligersbaantje, dat is het denk ik. Of ergens oppassen zou ook nog kunnen. Maar nu schijnen er in Nederland heel veel varianten erop te zijn op de fiets. Je hebt de Robin M1, de Jado, de Mezus. de Zappi 3... De OGU, Ja, ik spreek het allemaal verkeerd uit. Ik ben dyslectisch. En uh, je hebt echt werk voor van dit soort voertuigen. Die zijn allemaal door het ministerie van Infrastructuur goed bevonden. En mogen de weg op. Sommige zijn ook best wel breed en groot. Dat kunnen we eigenlijk helemaal niet hebben. Of fietsparen. Dus nu lopen de, de fietsparen redelijk vol. Dus dat is echt een uh, serieus probleem. Enige die minder ruimte inneemt is de One Wheel en de Monowheel. Dat zijn twee is dus eigenlijk twee voertuigen. Die hebben maar één wiel in het midden. En daar moet je op balanceren. Lijkt me nog dat je daar nou eigenlijk cursus voor moet volgen. Om dit voor elkaar te krijgen. Dus het is net als die andere, de hoverboards. Dat je twee wielen hebt. Dat je ook moet balanceren. Ik heb mijn vrouw daar toch een paar keer mee onderuit zien gaan. Op de camping. Destijds. En verder is de e-bike. Of de e-step en de e-skateboard ook populair. En die zijn alle twee. Of de e-step e is, is nog niet goed gekeurd. Maar nee, je pas alleen wel door een of andere... Uh, Supermarktketen aangeboden werd voor nog geen 150 euro. En dan moest je de kleine lettertjes lezen. Dat hij niet op de openbare weg mocht. Alleen op het eigen terrein. Ja, ja dat ben je ook maar ik kies wel kracht. altijd. Ja. Ik roep altijd echt zo heel zacht. Nee, echt serieus. Joh. Wat ben je nou, joh? <lacht> maar ja, goed. Ja. En dan snel doorrijden. Ja, maar het is, het is wel heel goed voor, uh, voor het bewegen natuurlijk. Hè? Zo moet je het natuurlijk ook zien, denk ik. Je kan beter uh, bewegen op een manier die je leuk vindt. Dan dat, je, dan dat je alleen maar aan apparaten maar, zit te trekken. Wacht, en zo. Ik zie alleen maar voertuigen met elektrische uh, dingen erbij. Dus er is geen één, zelf geen één die bij je moet bewegen eigenlijk. Ja, maar je bent wel, je bent wel van die bank af. En, uh, als oh. jij evenwicht moet bewaren, dat is ook wel... Uh, dat is wel goed, ja. Net als die schoenen die met die hobbel in het midden. Dat je ook altijd in beweging moet blijven. Dat oh, ja. je niet stil kan staan. Dat je, hop, val je zo anders te Dat doe je een paar keer. Ja. ja. Nee, dat is waar. Elke beweging is goed. Als zal het je pink zijn die beweegt. Nee, ja, het schijnt dat je in stilstand op de bank als koudspotato... ook al uh, wel uh, toch wel zoveel calorieën per dag verbruikt. Ja? Om het hele apparaat in, in, uh, Zo. Echt, we gaan echt, in stand uh, te houden. We gaan alles meten als er maar iets beweegt in je lichaam. Sport! Wat denk je van je hart? Zeker, man! Gelukkig. Ja. ja, ik zal seks niet doen. Daar komt altijd meer toetjes van en er is altijd ontevredenheid erover. Ja, maar dat is ook maar 85 kilocalorieën per keer. Okay. Dus uh, ik kan me ook voorstellen dat die vrouwen zeggen: van, nou, doe maar een ander keertje. Ja, <laughs> doe toch maar. Uh, nee. Wat, do, do, do, do, doe maar niets. vaak vrouwen toch wel een beetje een relaxe positie hebben? Dat die man al het werk moet doen. Zeker. Heb je ooit Peter Pannenkoek gehoord over. Uh, over uh, ja. Zet? Dat is wel heel grappig, is dat? Dit is zeker heel grappig. Ik heb hem wel eens gehoord. Ja, ja, ja, ja, die spaart de vrouw niets. Dat hij nog ja. mag optreden in Nederland. Dat is wonderbaarlijk gewoon. Van uh, daarom gaan mannen gelijk slapen daarna. Ze zijn kapot. Zek en die vrouw doet niks. Nee. <laughs> nou, als je dat ook niet een beetje achterhaald? Ja, maar hij is wel grappig. Maar hij is wel grappig. Goed, straks onder andere stand voor bericht. Het loopt alweer tegen half negen. Wordt er nog muziek gedraaid? Zeker. Hier, K Fly. <laughs> I'm, afraid of the I'm, afraid of the I'm afraid of the internet I'm afraid of the internet I'm afraid of the internet God, it's hard to be innocent Keep showing you it's sick And disaster is imminent Getting sicker and stranger With every click I'm afraid that we've gone too far This big machine is too broke to fix I'm afraid of the things I saw Some things you just cannot forget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 I'm afraid of the internet. Ja, wat je daar allemaal kan vinden is echt ongelooflijk. Wacht even, probeer even contact te krijgen ook. Probeer nu nog te bellen gisteravond. Internet zeker? Ja, klopt. Dat waren nog eens tijden, hè? dat je er gewoon echt even tijd vrij moest, voor moest maken. Je deed het een of het ander, niet alles tegelijk. Nou goed, bij het sunnet weet ik nog wel. Zo'n cd'tje moest je er in de computer doen en downloaden en allemaal, oh het duurde lang. En het, oh ja, ik heb hem weer. Ik heb eindelijk een verbinding. Nou, tegenwoordig een, uh, gaat dat zo snel, dan denk je niet eens meer over na. Goed, uh, je begrijpt al, het is half negen geweest. Het is er tijd voor. berichten. Zeker, we kijken even naar uh, de berichten. Vrijdag 19 november vier, uh, Kijk hoor. Een overval. Uh, er kwam een overvalmelding binnen bij, bij de... Uh, Alijts... Ah man, ik heb het op... hier... Uh, bij het NS-station. En uh, uiteindelijk gingen ze op onderzoek uit. Bleek het bleek geen overval te zijn, maar een diefstal. Een aantal spullen waren ontvreemd. En uh, er is een onderzoek gestart. Dus en... hetzelfde, er is alleen iemand neergeslagen. Ja. ja, er is alleen iemand neergeslagen. Geen overval. Dus dat valt mee. Maar ja, diefstal is toch ook een beetje een soort overval. Het is toch ook vervelend als dingen worden ontvreemd. Wat nog meer? Ja, er is uh, hoop op de kerstzang. Want jij ja, hebt natuurlijk allerlei maatregelen weer. Maar tijdens de muziekavond in het Wapen... werd dus wel begrepen nu dat Maaike Koper... die gaat nu uh, waarschijnlijk dan uh, de boel uh, op orde houden... tijdens de kerstavond. Hopen ze dat er dus gewoon wel kerstliedjes gezongen kunnen worden. Er is te weinig geld in kasten. Dus ze hebben geen geld voor een dirigent. Dus ja, als de sluitende tijd acht uur blijft, dan begint de kerstzang mogelijk allemaal vier of vijf uur. Maar misschien zijn we tegen die tijd weer in lockdown dan gaat het helemaal niet door. Maar ja, het is natuurlijk de vraag, want uh, 24 december. Dit is in principe tot de 18e. Ja, ik heb een datum maar ik niet eens bij. bij drie weken. Drie weken. Vanaf, vanaf, vanaf morgen, ja, dat zal Morgen. Ja. Met een beetje geluk de week voor kerst. Ja. ja maar wij zouden dus met. Uh, uh, Ikantatoria kantantorie heette het voorheen. Het heet nu Kantoris Leti. Lekker om het ingewikkeld te maken. Oh ja. Zouden wij dus ook met. Uh, als ze uh, door het dorp meegaan. Ja, te zingen. Dat duurt wel wat jaartjes, hoor. Ja, maar ik denk dat dat wel door kan gaan. omdat we buiten zijn en zingen. Je weet niet de regering wat voor. Uh, ze moeten eigenlijk gewoon de gezinnen uit elkaar trekken. Maar het is gewoon dan tot vijf uur. Maar normaal deden we dat van één tot vijf. Dus iedereen de laatste boodschappen gaat doen. Dus uh, misschien is dat juist dan leuk. Dat uh, mensen ja. toch een beetje kerstbeelden Maar zou het, zou het niet zijn? gewoon veel beter zijn? Gewoon even, even stappen even uit de stand, alsjeblieft. Dat we eigenlijk gewoon gezinnen uit elkaar trekken. Jeugd bij jeugd. Ouderen bij ouderen. En de middenmoot. Uh, 35, 50, 50. Die ook in één groep gewoon. Weet je wel. Dat je dat gewoon in het dorp regelt. En dat je die apart doet. Want dat, dan heb je alle categorieën bij elkaar. En die kinderen kunnen ook gewoon gaan besmetten. Gewoon. En dan worden ze ook in en ja. op een gegeven moment. Daar heb je het gehad. Mag jij weer bij die ander? En zo. Ik bedoel, zo. Die gezinnen bij elkaar laten. Dat is gewoon helemaal niks goed. Nee, nee, nee. nee. Echt Goed, anders had voor het Woensdag 17 november om 1 uur middag was een verkeersincident op de burgemeester van Alphenstraat. Er is een auto beschadigd. De bestuurder uh, zoekt getuigen. Dat is op de hoek van de Trompstraat. En plotseling moest een auto uitwijken. En uh, de andere auto moest ook uitwijken. En die veroorzaakte daar schade bij. Uh, hij maakte nog wel excuus. Hij reed daarna snel weg. Meerdere mensen hebben het wel gezien. en Wil je getuigen? Laat het even weten. 06 838 90 133, Dan kan je deze man in ieder geval helpen aan het feit dat zijn auto weer een beetje gaan, uh, gaan gemaakt rijden. kan worden. Ja, ja, er, is, um, er wordt weer begonnen met de decemberlotenactie. En uh, vanaf komende maandag worden dus drie weken lang loten uitgegeven... bij iedere aankoop bij een aangesloten deelnemer van de ondernemingsvereniging. En dan worden de trekkingen weer tijdens uh, Goedemorgen Zandvoort. Op 4, 11 en 18 december en 8 januari worden de trekkingen uh, uh, gedaan. En dan kan je dan prijzen winnen. Prijzen. Oranje School bleef maanden gesloten. Leerlingen verplicht thuis vanwege een te hoge, con uh, hoge concentratie coronagevallen. Leraar en leerlingen. En uh, ze hebben daar bij de ONS, noem je dat hè? Oranje Nationalschool. ONS. ONS, ons. ONS. Uh, 16 klassen. Zes uh, verschillende groepen. En negen leraren zaten dus thuis. Ze hadden corona en uh, nou, preventief ging de hele school dicht. Negen leraren, dat is bij ja, nee. Dat is buiten, zijn ze allemaal volgens mij. Oh. Denk ik. Dus je hebt zo'n klas, je hebt, uh, je hebt acht, acht, acht klassen. Ja. En de gymleraar. Nou, het zijn er negen. Klaar, precies. Alles even dicht. En dat ging online uh, dinsdag weer open. En uiteindelijk uh, zijn ze donderdag weer deels open gegaan. Dus dat is uh, goed om te weten. Goed. Zeker weten. Andere berichten. Ja, ja, er zijn nieuwe plannen voor het badhuisplein. En die staan uh, op dit moment uh, voor op de stand van de koran. Oh, Oké. Okay. Oh, dus ik gemist, uh, ga het ja. even rustig uh, bekijken. Dat is wel, wel goed om te weten. En verder is de brand ontstaan door een vuilniszak. Zondagavond was het bij het appartementencomplex Zeebrug. Uh, bovenaan de zeestraten, even naar 9 uur, kwam er allerlei rook de trappenportaal in. Uiteindelijk de brandweer erbij. Die heeft de boel geblust. Goed geventileerd. En uh, ja, uiteindelijk moesten heel veel mensen rook, of moesten hun uh, appartement even verlaten. Konden later even terugkomen. Maar het was toch even Paniek daar. Oh, ik zie mooie foto's trouwens. Ja, ik zie een mooie foto, Want de passage die gaat weg. Ja. Want dat was dan wel uh, heel erg voor Zandvoort. En nu, uh, nu worden daar, komen daar gaan woningen. Ik vind het eigenlijk ook weer niet zo leuk eigenlijk. Ik vond het ook wel weer leuk dat er winkeltjes waren daar. Ja. Het wordt allemaal zo'n beetje versteend. Het ziet er wel goed uit. Ja, maar ja. je wel, moet de woningen hebben. Winkeltjes zijn leuk, maar de winkeltjes gaan allemaal dicht. Dus, ja. de, dus er moet een woning komen. En heel veel jeugd wil hier blijven. En daar moet er wel iets voor geregeld worden. Nou goed... Zover hebben de, de berichten. Even de vijzers. Een beetje wat regelmatig in het programma Magriet zit. Doe M. En before your birth... Oh surface to see what it's like. Saw you down by the river, hope everything's good Het is geluidje hoor, de vices, niet de vaccines. Daar lijkt het wel een beetje op, maar dat is het niet. Het was een beetje zelfde genre muziek natuurlijk. Het is een Nederlandse popgarageband uit Groningen gevormd in 2019. En uh, onder andere Floris uh, Luitenaar staat er uh, voor bij de microfoon. En de alleen waren ze natuurlijk nog te zien bij M. En daar waren ze dan de huisband, volgens mij een paar keer geloof ik. De twee of drie keer waren ze daar en deden ze ook allerlei covers en ook eigen ideetjes, ja. Ja, leuk. Ik vind het wel een van de leukere beentjes uit Nederland vandaan, hoor. Goed, het is de zaterdagmorgen hier bij het Leef. toestel op aanstaan. Straks weer een stukje geschiedenis, de tweede gedeelte van het radioprogramma. En gisteren waren we de persconferentie aan het luisteren. En toen wilde hij nog afsluiten. Toen kwam uh, Rutte gewoon nog met een heel iets nieuws. Gisteren kleurden veel gebouwen in Nederland-Oranje... vanwege de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. En ik wil daar vandaag aandacht voor vragen. Omdat we weten dat alle coronabeperkingen... Ook doorwerken achter de voordeur. En voor sommige mensen op de meest afschuwelijke manier. Voor vrouwen die te maken krijgen met huiselijk geweld. Ja, dus. Nou ja, binnenkort moeten we dat ook nog maar iets doen. Dat gewoon. Nou, ik zei al: mannen en vrouwen apart dan? want Echt alles gewoon apart. Gewoon. Ja. Dus. Ja, ja. ja misschien moeten de mannen ook maar gesluisd lopen. Dat de mannen op gesluisd lopen? Dat lijkt wel apart. Dat de mannen dan gesluis lopen en de vrouwen niet. Maar ik denk dat dat dan juist. Uh... Het geweld aanwakkert, want dan zijn ze onherkenbaar, de mannen. Dus dan kunnen ze helemaal. Uh... Maar ja. er, vanaf, uh, vanaf 25 november, dus toen ze begonnen tot 10 december, kleurt ook het Convenementplein en de muziek op, op het Raadhuisplein oranje. Oké. Okay. Dus en ze zullen ook Orange the World vlag in het dorp te zien. Dus ook uh, in het kader van deze. Toen is ook weer dat, dat geweld tegen vrouw femis, nee, de, Feminisme? Nee, feminisme fem, of zoiets. Femicide is het volgens mij. Ze hebben, oh. In bepaalde landen hebben ze. Ik ben de, Af is, uh, Mexico ofzo heb je echt een hele golf gehad dat er heel veel vrouwen werden vermoord binnen het familie uh, door allerlei ja, femiciden. Ja, ja killing, uh, ja precies. Nou ja, goed, uh, dus dat is, uh, dat is een serieus probleem. Ja, ik zeg dat vrouwen kunnen ontzettend irritant zijn, maar als ze nou meteen helemaal dood te maken, dat vind ik nou net even een stap te ver gaan. Dus, en wat nu uh, uiteindelijk Rutte nog zei. Er worden tien vrouwen en meisjes vermoord iedere dag in Mexico, volgens het nieuwe uh, rapport. Ja, dat bedoel ja, ik. Serieuze shit. Dus Rutte zei als laatste nog... We moeten dus echt op elkaar blijven letten. Dus alsjeblieft, vraag gewoon eens aan mensen... Hoe gaat het nu met je? Oh mijn god. Nou, Wilke, hoe, hoe gaat het nu met je, jongen? Op mijn werk doe ik dat niet meer thuis, nee? hoor. hoe gaat het? Nee, dan ben je echt een half uur kwijt gewoon, hè, van de dag. Per persoon. Ja, zeg, maar, dat, uh, maar dat moet nu met thuis... Ja, jij, jij werkt niet thuis. Nee, kijk, thuis. Maar met thuiswerken is het inderdaad dat uh, als wij aan het bellen zijn... dat we toch wat langer aan het bellen zijn. We zouden ook van de week alweer een afdelingsuitje hebben. Ja. Gaat niet door. En nu mogen we dan uh, door een, uh, een doorreisstraat en dan mogen we een, een Indo's ophalen. Dus, uh, een Indo's? Ja, dat is dus voor een Indo? Ind mag je een Indo ophalen? Ja, Indo mag je toch ook niet eens zeggen volgens mij. Nee, maar een Indo's is dus een doos dat je een uh, Indische rijsttafel voor twee personen kan halen. Leuk hè? Dus die gaan we halen en dan gaan we lekker eten. Oké. Okay. Precies, stop me maar wat in. Dat lijkt me heel, heel handig, want de sportscholen gaan dicht. Oh ja. Nee, nee, tot vijf uur, toch? Toch? Oh, we ja. toch wel? Nee, dat red ik. Ik werk tot vier uur snel ja. naar die sportschool. Nog vijf minuten. Eh, nou, ja, ik heb mijn collega's nog gezegd, want wij volleyballen dan, van half vijf tot half zes. Ik zeg, we gaan toch gewoon om vier uur beginnen en dan vijf uur weg? Ja. Ja, want volgens mij moet dat kunnen, want de scholen zijn dan al dicht. Dus... Uh... Ja. ja, nou, ik hoor mijn vrouw al mopperen gewoon. Die was net al een beetje begonnen met de, met de, de een of andere cirkel. Uh, niet een cirkel, maar een cirkel, weet je. Dat je een twintig minuten alle oefeningen moet doen. En dan heb je al je spieren, heb oh, je Mullen, mellen, moelen, cirkel. Maar goed, dus van die ballonnen krijgen ja, ja, van die hele grote. En, uh, maar daar moesten we ook weer mee stoppen natuurlijk. Want ja, dat past dan allemaal niet in de avond. Ja, vijf uur is nog half van het werk gewoon. Ja, nou, goed, serieus ja, probleem al. lastig, ja. Al. Maar goed, nog één keer dus. Vraag aan je medemens hoe het met haar gaat. En dat schijnt tot mooie dingen te komen. En dan kan je misschien ook het uh, onrecht in de straat een beetje oplossen. Uh, op uh, of aandacht voor vragen. Nou goed, even genoeg deze tip diepzinnigheid. Tijd van een lekker gitaarpleentje. Pom! Pommetje, pommetje. En de titel heet gewoon Kim. I'm Happy stead, alright. Late, late, late, late. I've been feeling fine. Muziek draai ik, joh. The know. Make your mind. Kill, everyone you know. kill everyone you know? Echt, wat de fuck? Dat zegt zo'n things, joh. Dat soort muziek kun je toch niet op de radio draaien? Maar goed, het is wel leuk. Pom, heet de band en het plaat heet Kim. Afkorting voor uh, Kill Everyone. Nee, dat past niet. Nee, Kim, niet, Kill Everyone? Nee, maakt ook niet uit. Ik... Uh, ik moet het even uitzoeken waarvoor het staat. Het is zaterdagmorgen, het is kwart voor negen alweer uit grijsachtig Zandvoort. En wanneer is het ook weer de langste nacht geweest? Ik bedoel, ik vind toch steeds dat het is? Het is de 21 december of zo. Oké, daarna wordt het weer een beetje eerder. Gaan we weer terug? Gisteren was het zo regen en het was drie uur en het was gewoon zo donker. Ja, precies. Om vier uur, wat denk je dan? Nee, vergis het me een uurtje of zo. Mag je naar huis? Oh, nee, nog lang niet. Ik ben al lang niet thuis. Oh, zelf. Ja, dat is toch ook zo'n reclame voor een of andere verzekering. Dan zie je ook zo'n man, die wordt ontslagen. En ik, ik, ik zie het niet meer zitten en dit en dat. En dan zie je gewoon dat hij zijn spullen inpakt en die zit gewoon in zijn eigen huis. En dan valt hij weer, weer van de trap. Maar ik vind, ik vind het toch wel nou, goed gewonnen. Dan gaat hij demonstratief beneden op de bank zitten al gewoon. Ja ja ja, ja, ja, ja. Nou goed, nog steeds hoop te doen in de krant over de coronapatiënten natuurlijk. En elke keer weer een nieuwe insteek. En dit gaat over het feit dat herstellende patiënten, we kennen ze, die blijven maar in het bed liggen. En die komen maar niet verder. En die kunnen ook niet naar andere verzorgingstehuizen. Vaak zijn het ook wat ouderen. Omdat daar geen ruimte is. En ze hebben een rondje gemaakt langs allerlei ziekenhuizen. Ze hebben 70 ziekenhuizen bezocht. En uiteindelijk komen ze uit op 150 onnodig bezette bedden. En nog eens zeven ziekenhuizen bevestigen. Dat ze het getal nog verder kunnen drukken. Ja, omdat het verstopt allemaal. Die patiënten zijn eigenlijk uitbehandeld. Corona af. Maar ze kunnen niet zomaar terug naar hun eigen huis. Ik moet ja. zeggen, mijn schoonmoeder heeft er ook mee te maken. Die had last van haar hart. Geen corona, maar haar hart. En kan uiteindelijk gewoon niet naar haar eigen huis. Moet er ergens anders toe. Je moet naar een verzorgingshuis. Verzorgingstehuis, ja, ja. ook niet tussen huis. Nou goed, in Maastricht, het UMC heeft 20 mensen liggen. Zuiderziekenhuis Heren 25. Amsterdam 10, Erasmus, Unie, Erasmus, 10 tot 30 bedden. En dat zijn allemaal patiënten die eigenlijk al klaar zijn. Maar die moeten nog een klein beetje geholpen worden. Klein beetje. Dus uiteindelijk, ja, dat is gewoon een Je een beetje een mantelzorger nodig, hè? Want daar komt eigenlijk... Uh... Dat is eigenlijk de oproep om... Uh, neem je vader en moeder in huis en verzorg ze thuis. Je ontziet ons ontzettend in het ziekenhuis. En wij kunnen weer door de mensen gaan redden die het echt nodig hebben. Ja. Ja. ja, logisch. Maar die ene kamer is net mijn hobbykamer geworden. Hm. Nou ja, als dat gewoon uh, tijdelijk is, dan kan dat toch gewoon lijkt mij. Nou, maar... Als het maar wel te tevreden patiënten zijn. Maar sommige patiënten die kunnen dan zo zeggen gereinigd worden. Oeh. En denk je echt, of met zo'n stok op de vloer slaan, weet je wel. Ik weet wel, een van mijn oudere uh, opa's, die was een beetje dement. Die liep dan voorbij ons huis en ging hij naar zijn eigen huis. Daar had hij nooit gewoond, maar dat dacht hij. En dan liep hij naar die volgende dorpliepje toe. En mijn vader ging erachteraan en die liep ook met de stok, die, die opa. En dan zei mijn vader, waar ga je heen? Ik ga naar mijn huis. Ja, uh, uh, uh, hou me niet tegen. Dan ging hij en dat ging je met die, die, die stokdrijf. Uh. Ja. En ja. <laughs> dan naar veel praten kwam je uiteindelijk toch weer de andere kant op. Oh, God. Ja, het is, uh, Ik hoop toch niet dat ik zo word. Ja, ja. Ja, weet je wat ik, wat ik wel leuk vond dat ze toen bij een bejaardenhuis hadden ze als oplossing wat al die mensen dus naar huis wilden, dat ze sowieso dan bij de, de kamerdeur een foto van, het oude, van de voordeur van hun oude huis deden. Oh ja. Dus dan wisten ze dat dat hun uh, kamer ja. was. Ja. Maar wat ze ook deden als ze buiten, als ze had een bushalte uh, gemaakt in uh, bij de uitgang van dat van bejaardenhuis, zeg maar. Ja. Nou, dan ging ze allemaal wachten tot de bus kwam. Ja, die kwam dus niet. Nou, dan na ze het gewoon allemaal weer op na een tijdje. Weet je wel. <laughs> ja, je huis is ook Ik vond het dus wel heel erg uh, slim. Ja, het is heel slim. Ja. Je hebt het ook over die. Uh, Binnentuinen binnen die rondlopen. Dan kunnen ze eindeloos lang rondlopen. Dat ja. je denkt, oh mijn god, ik wil gewoon niet in zo'n cirkel terechtkomen. Groundhog Day. Dat was een leuke film. Ja. Maar ik weet niet of dat een leuke film maar wordt. Maar we moeten het hier gewoon niet te lang over hebben. Want ik word er hier een beetje depris van. Omdat het voor ons niet al te lang meer duurt. <laughs> Nou, ik hoop toch wel, uh, als ik naar mijn ouders kijk, dat ik hier nog wel uh, twintig jaar. Ja, ja maar, zeker twintig ja, jaar mee scherp als, kan blijven. Ja, ja, als je maar scherp blijft, dan dat is het probleem. Ja, dat kan je. Ik heb ik hem ook pas geleden voor dementie gelopen en voor Alzheimer. En uh, wat je best kan doen, is een uh, buitenlandse taal erbij leren. Oh ja. ja. En uh, Timmermans is een goed voorbeeld van. Timmermans die spreekt echt uh, irritante vent ook. Gewoon zeven talen vloeiend, geloof ik. Ja, maar en, dit is ook met uh, uh, onze uh, mevrouw Kaag. Ja, nou, maar wat dan gebeurt met je hersenen. Je hersen moeten heel hard werken om elke keer vertaling te maken. Maar waar ze de meeste moeite mee hebben... en wat dus het meeste sport voor hun hersenen is... is die andere talen te ontdrukken. Ja, je, je spreekt nu Nederlands, maar tegelijkertijd gaan je hersenen ook aan... van oh ja, hoe was het in het Engels, in het Amerikaans... Ja. of in het in, in, in, in Mexicaans, weet ik veel allemaal. En, en, en daar schijnen je hersenen echt goed voor worden opgerekt. Oké, okay, nou, ik heb dus het wel met sport. Engels, want ik, ik, ik, ik heb altijd met... Uh, ondertitelde films, dat ik ondertussen ook luister en ik check of ze het wel goed vertalen. Ja. Op een of andere manier. Heel met Engels klop ik maar met Frans ga ik gewoon helemaal uit, hoor, op die taal. Oh, daar nee, lees je nee, echt nee. alles. Alles. Want dat is anders gewoon niet te doen, gewoon. Ja. Nou goed. Zover even over de talen. Leer hem snel nog. Maakt niet uit hoe oud je bent, hoor. Dan denk je van, ja, daar keren bij moeten beginnen. Maakt echt niet uit. Hou die hersenen bezig. Oliver Malcolm. Rolling Stone. Hier bij Toebalgeleven. Wat je graag willen zijn. Maar nu niet meer natuurlijk. Nee, nu wil je geen Rolling Stone meer zijn. Dat is natuurlijk een beetje gedateerd. Nu. Goed, het uh, loopt er weer tegen negen uur. En we kijken of er nog rare berichten te vinden zijn. En dan moet ik alles even naar, een, naar de monitor kijken. Heb je al iets? iets? Ja, zeker, zeker. Er was een uh, politie die was in actie gekomen... omdat een uh, nachtwaker een stem had gehoord bij een uh, recyclingstation in Almere Haven. En die hoorde joe, dat: joehoe, hier ben ik. Joehoe. Echt waar? Nou, en uiteindelijk stuitte een van de politieagenten... op een pratende Nijntjepop. Dus, uh, en toen nou bleek dus ook dat de eigenaar... in Rick uit Almere, die zegt... ik heb die irritante pop <lacht> nog geen dag daarvoor... in de plastic container gegooid. We hadden de pop <lacht> nog geen week in huis... en hij hield maar niet op met geluid maken. En waarschijnlijk is het dus dezelfde pop. En uh, hij zegt ook... Uh, uh, dat, dat die nachtmaker, die zei ook van... ja, ik sta met allemaal grote containers omheen. En op, op een gegeven moment hoor ik een vrouwstem. zeggen roepen, joehoe, hier ben ik. Oh, hij denkt, nou, even nou. hier gaan we achteraan. <laughs> ik dacht het wel. hij zet dus deze de zaklantaarn uit om niet verder zijn positie te verraden. Ah! <laughs> en uh, nog steeds uh, hoorde die vrouw weer gedempt roepen, joehoe, ik ben hier. <laughs> nou, hij heeft dus zelf niet gedurfd om verder te kijken. Positie nee. ingeschakeld. Nee, ik snap het. Wat een watje. <laughs> maar ja, de, de, de pop is in ieder geval gevonden in... Uh, de nachtwaker en de politie hebben excuses gekregen... van degene die hem weg heeft gedaan. Hij had gewoon de batterij eruit moeten halen. Want dat, dat ja, maar hij vond het, is, het toch ja, leuk. Recycling. Hij vond het toch leuk. <coughs> nou ja, de pop staat dus nu in ieder geval op het dashboard van de auto van de nachtwaker. Ja, en, en hij prikkelt hij het prikkelt toch altijd weer. Als je hem hoort praten... Joehoe, hier ben ik, denk Oh, oh. oh dit is die pop. Maar toch even, toch even die <coughs> fantasie even helemaal aangaat. Voor... Dat zie je ook vaak in tekenfilms. Hè. Bijvoorbeeld had je er zo'n mooie dame... en daar was die Oberlik zo uh, gek van. En dan, joehoe, en dat is dus een oh, hankje. Ja. En dan, ja. oh, dan ging je ja. achteraan, weet je wel. Ja, al? precies. Ja. Als we toch over rare dingen hebben. Een vuilbekkende cactus vandaag in de krant te lezen. In Canada, het schijnt een kinderspeeltje te zijn. Het zingt liedjes in het Engels, Spaans en Pools. Maar de laatste in Pools, eh, hadden ze de tekst niet helemaal goed gescreend... wat namelijk, wat de kinderoortjes te horen krijgen. Is een, het is een plastic cactusplant Hij ziet er heel grappig uit. Maar in Pools schelt hij. En eh, onder andere eh, verwijst hij naar cocaïnegebruik, snuiven... En ook scheldwoorden komen erin voor. En het schijnt dus dat een Canadese oma die met de Poolse roots er naar luistert, die zegt: maar Hoe kan dit nou? Het schijnt dus dat ze een liedje hebben genomen van een Poolse rapper. En Poolse, sowieso rap, muziek moeten we stoppen natuurlijk. Dat verwijst naar allerlei foute dingen in de wereld. Daar moeten we oh, ook mee stoppen. Ja. Moet allemaal opgepakt worden. Maar goed, nu heeft dus Mark al gezegd dat ze de cactus niet meer gaan verkopen. Meteen in de ban. En uh, nou goed, uh, waarschijnlijk gaan ze hem even goed onder de uh, loep nemen en uh, alle teksten schrappen die erin zitten. Ja, het is allemaal censuur, dit ook, hè? Dit gaat toch wel heel ver. Eigenlijk is het een klein censuurtje. Nou ja, het is ook niet nodig om dat kinderen te horen. Ja. Nou ja, goed, ze luisteren ook naar rapmuziek. Als ik hoor wat er van boven komt voor, het, voor, het, voor teksten. Ja, ik, ik hoor, ik hoor ik een heel leuk merk voor uh, nieuwe zuurtjes: dat je ze die censuurtjes noemt. Oké. Okay. Censuurtjes. Ja. Zeker. Nou, ik zie dat jij je al bent verdiepen in het. Uh... Ja, we zijn al bijna zoveel. Dus zo... al... En ik heb mijn, al mijn aantekeningen liggen thuis op de, op de keukentafel. Oké. Okay. Lekker slim. Nou, het grappige, zit zitten een paar dingen bij. want onder andere het VOC-schip, Vrouw Elisabeth. Dat vond ik wel grappig en die is ooit dus gestrand vlak bij mij uh, in de buurt waar ik woonde eigenlijk. Maar goed, eerst laat ik nog even... Wist je dat? Eerst, hey, sorry? Wist je dat? Ja, ik heb me er gewoon niet verdiept natuurlijk Nee, eigenlijk. nu. Maar dus, dat was nieuw voor jou, dit uh, gegeven. Dat gegeven, dat, dat was nieuw voor mij ja ja. ja, ja. You wanna get away, I wanna stay. The socks again. bandjes, hè? Die lagen dan zeg maar op het dashboard. Kom kwam er zon overheen. Ik er was echt niets om aan te horen meer soms. ook gewoon Wallachy en wishbone Teeth. En hier als laatste aan het einde van uh, de uur 1 van dit radioprogramma. Straks na uh, 9 uur hebben we een stukje geschiedenis. Dus het uh, is vandaag, welke daad? Weer 27 november. En onder andere kijken we ook even naar de verjaardagen. Wie er jarig is of jarig voor zijn geweest. We spreken je zo in deel 2.